7 uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt, die wordt verdacht van drie moorden. Hij zou dinsdag twee mensen om het leven hebben gebracht... op de Heide bij Heerlen. En ook zou hij afgelopen weekend een vrouw in Den Haag hebben gedood. De man van 27 is aangehouden in Limburg. Eerder gisteravond had de politie de naam en de foto van de verdachte gepubliceerd. Met daarbij de oproep om de man niet zelf te benaderen... omdat hij mogelijk labiel is. Zo'n 2000 mensen in Antwerpen hebben gisteravond de vermoorde studenten Julie herdacht. vlak bij de plek waar de 23-jarige studenten werd gedood... legden mensen bloemen neer en staken ze kaasen aan. De man die vastzit voor de moord op Julie is twee keer veroordeeld voor verkrachting. De automobilist die in Breda een vrouw van 79 met een rollator aanreed... en daarna doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het is een man van 27 uit Breda. Beelden van de aanrijding waren dinsdagavond te zien in opsporing verzocht. Daarna meldde zich een getuige... waardoor er een goed signalement van de dader kon worden gemaakt. De vrouw ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. De winkels van Coolcat gaan toch dicht. Dat betekent dat er waarschijnlijk honderden banen verloren gaan. In maart werd Coolcat failliet verklaard... en in eerste instantie zei de nieuwe eigenaar... dat ruim 50 winkels open zouden blijven. Maar er blijft alleen een webshop bestaan... onder de naam Coolcat Junior. Er wordt alleen nog kinderkleding verkocht. Ajax loopt op een dramatische manier de finale mis van de Champions League. Ver in blessuretijd van de halve finale tegen Tottenham Hotspur ging het mis. Ajax verloor in de arena in Amsterdam met 3-2. Bij rust stond Ajax nog met 2-0 voor. In de finale staat Tottenham Hotspur tegenover Liverpool... en die finale wordt op 1 juni gespeeld in Madrid. Het weer vanochtend breekt eerst de zon af en toe door. Al snel ontstaan stapelwolken en vallen er buien, mogelijk met onweer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 Ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo van aan de ingouw. Dus dan de lieve gauw. Mijn insteek is dan naar de net mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moet buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker dat de nacht te dromen. Dus zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Ik zie de zon opkomen. Licht wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten ik langzaam door, slapeloze nachten, in de zon kans langzaam door, mijn ogen reeds gesloten, denk al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen, maar ik heb slapeloze nachten, yeah, en ik wil back tot the future, de voel branden de plek van mijn voeten, ik rijd s'nachts, de stad licht te blikken van ijzer in de stad vol met schurken, zo mijn eentje, mijn visie is zuiver, Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn voor de geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kievelen, ze duiken, we zit. Klaar voor de actie, adrenaline kiks. Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit De klok tikt door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen Daarom ik dicht bakken in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langs en door Slapeloze nachten In de zon bij ik langs en door Dat is ons decor. Planning vermogen, doe me nog steeds voort. Of ik Borden ik kan borden, de zon breekt door. De sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen doe me nog steeds voort. Of ik kan borden. Lig wakker in mijn bed, yeah. mijn M'n hoofd vol met gedachten. De tijd dik langzaam door. De slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. mijn ogen reeds gesloten. Als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Niet een slapeloze nacht. for me Van ZFM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 dat bij dat jou vast. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Everybody step aside. It's still the night you